Wolthuis met het NOS-journaal. Dennis verwacht dat reizigers nog tot vier uur vanmiddag last hebben van de treinstoring op Utrecht Centraal. Door een kapotte bovenleiding rijden rond Utrecht nauwelijks treinen. Hoe die bovenleiding heeft kunnen knappen, is nog niet duidelijk. Volgens Dennis kan het veroorzaakt zijn door slijtage of doordat er iets op het dak van de trein heeft gezeten. Vorige maand was er ook al een hele dag een treinstoring rond Utrecht. Toen waren het computerproblemen. De werkloosheid in Europa, die daalt iets. De werkloosheid is een tiende procent lager dan in december en het laagste sinds april 2012. Ook de jeugdwerkloosheid is gedaald. Dat meldt Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. De werkloosheid is het hoogst in Griekenland, op de voet gevolgd door Spanje. En Duitsland heeft de minste werklozen. In heel Europa zitten ruim 18 miljoen mensen zonder werk. De politie heeft in Assen tijdens een groot onderzoek vier mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van oplichting via internet. Op acht locaties wordt huiszoeking gedaan, onder meer in vier woonwagens van een woonwagenkamp. Mogelijk worden dan nog meer mensen aangehouden. De politie zoekt naar niet geleverde goederen en geld. Volgens de politie zijn tientallen en mogelijk honderden mensen opgelicht, doordat via internet bestelde en betaalde goederen nooit werden geleverd. Feyenoord heeft nu ook bevestigd dat Fred Rutten aan het einde van het lopende seizoen vertrekt. Vrijdag lekte het nieuws al uit, maar toen weigerden Feyenoord en Rutten dat nieuws te bevestigen. In een persbericht op de website zegt Feyenoord nu dat daarvoor is gekozen om de voorbereiding op de wedstrijden tegen AS Roma en Utrecht niet te verstoren. Het weer is nog droog. Vanmiddag zijn er buien, mogelijk met hagel. En af en toe schijnt tussendoor even de zon. En dan wordt het 6 tot 9 graden. Er staat een krachtige westelijke wind. Tegen de avond wordt het droog. Morgen gaat het weer regenen. Dit was het. DFM verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 ZFM lunch met Charles Duif. Van harte welkom luisteraars. Twee uur lang CFM Lunch. U hoeft er geen twee uur over te doen hoor met die lunch: Nee, nee, nee. U mag hem wat mij betreft in een kwartiertje naar binnen kiepen. Maar wel twee uur luisteren, gezellig. Ik heb weer heerlijke muziek voor u meegebracht. En denk erom, luisteraars, denk erom: niet stiekem doen, hè? Niet stiekem doen. Ik stond maar wat te drinken.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 Toontje lager, stiekem gedanst. La comparsa, daar weet je dan de hond van mee te praten, luisteraars. Met zijn maskertje op. Van A tot ZZ. Veel mensen die de leeftijd van 64 jaar eh, dreigen te bereiken... zullen vragen... Zorgt mijn vriendje of mijn vriendinnetje nog steeds zo goed voor me... als toen ik jong was? Ja. 64 ben, is het ook belangrijk dat je, dat je gewoon lekker verzorgd wordt, toch? Of droom je daar alleen maar van? Ook natuurlijk. Ja, terwijl u aan het dromen bent, wens ik u een hele smakelijke lunch toe, ik met Sharon Duiven tot twee uur vanmiddag luisteren hoor mensen gezellig. was dat de Supertramp Dreamer? Swingend je pistoletje naar binnen mensen. Dankzij hier en En ik heb aan u gedacht. I've been thinking about you. Been thinking about you. Nou, ik heb aan u gedacht, luisteraars, want ik heb zoveel heerlijke muziek meegebracht. Kunt u nog meer verwachten? Nou, rond de klok van half 1 natuurlijk het nieuws. Eh, de weerberichten. En eh, ja, normaal kwart over 1 het Joop van Nes met zijn eh, visie op het weekend. Maar Joop is net uit het ziekenhuis ontslagen. We wensen hem, allerlei, we wensen hem alle beterschap toe, zo moet ik het zeggen, Joop. Eh, beterschap, man. En eh, nou, ik hoop dat je gauw weer op de been bent om ons te kunnen informeren over. Eh, alle weekendbeslommeringen van, uh, van Zandvoort. Want er gebeurt natuurlijk wel het een en ander keer in het weekend. Maar goed ook, gezellig. Uh, ik hoorde zojuist van uh, Albert-Jan Vos, uh, onze programmaleider... dat er een leuk uh, blues-evenement is geweest bij Lauwer en Hardy dit weekend. Daar had ik wel bij willen zijn. Ik ga straks een bluesstukje voor u draaien, dat doe ik gewoon. Maar eerst uh, wil ik u vragen, kon ik maar even bij je zijn? Thomas Berger zingt dat. Als hij wil tenminste hoor. Soms dan uh, schijt hij er gewoon mee uit, hè? Thomas, kom op, jongen. Hé, hey, verdorie. Ja, dat is, uh, dat is de techniek die mij even in de steek laat. Nou, dan, uh, dan een ander stukje muziekhuisteraars. Uh, The Diary van uh, David Gates... She was En het was Diary. Nou, ik heb Thomas gevraagd, uh, kom je nou nog even zingen? Hij zegt, nou, uh, uh, als ik dan wil, dan, uh, dan uh, wil ik toch nog even bij je zijn. Bij jullie dan thuis, hè? luisteraars, terwijl je zit te lunchen. Kon ik nog maar bij je zijn? ik nog maar even met je delen, wat zo gewoon lijkt voor zoveel, zo het er No nummer waar Gordon zo beroemd mee werd. Het was Thomas Berger. Luisteraars, het is uh, Halloween, dus uh, tijd uh, zeg maar voor het, het nieuws van 2 maart. De herinrichting van de Weg en de Koninginweg. Sinds donderdag 26 februari is op het gedeelte Oranjestraat Grote Krocht inmiddels asfalt aangebracht. Hierop volgend wordt gestart met fase 1c. In fase 1c zal de hoge weg vanaf de Duinstraat tot en met de rotonde... aan het Torbekkelaan zijn afgesloten voor het verkeer. Het verkeer dat gebruik maakt van de Duinstraat wordt richting de Grote Krocht geleid. Vanaf de hoge weg tot de Oranjestraat rijdt men over de fundering. En daarom wordt verzocht luisteraars stapvoets te rijden op dit gedeelte. Dit allemaal in verband met nog uit te voeren werkzaamheden. De Westerparkstraat wordt afgesloten voor doorgaans verkeer. De parkeerplaats bij de Watertoren is bereikbaar via de benzinepomp aan de Torbekstraatzijde. Dit wordt overigens met borden aangegeven. Om elkaar te passeren langs de noordzijde van de rotonde worden enkele parkeervakken langs de Torbeckstraat tijdelijk opgeheven. Het Argos benzinestation blijft bereikbaar. De trottoirs zijn inmiddels opgebroken en daarop zijn houten schotten aangebracht om over te lopen. Eind maart 2015 zal fase 1C gereed zijn en zal de hoge nog enkele dagen afgesloten worden om de toplaag van het asfalt en de beleiding daarop aan te brengen. Er wordt gereed, luisteraars, op uw begrip van de situatie en de overlast die zal zoveel mogelijk worden beperkt. TVD Zandvoort is verbijsterd dat de inwoners van Zandvoort niet de beelden te zien krijgen... over hoe de kust van Zandvoort eruit gaat zien met de nieuw windmolenpark. Op een informatiebijeenkomst voor gemeenteraden van de kustgemeente... zou een video worden vertoond van hoe de kust er zou uitzien met deze windmolens. Wethouders die een voorvertoning hebben gezien zijn zich genot geschrokken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu annuleerde vervolgens de bijeenkomst... Dit omdat de gemeenteraadsleden de informatie vertrouwelijk moesten behandelen. De VVD Zandvoort-luisteraars wil juist dat de inwoners recht hebben op deze informatie. VVD-raadslid Jarry Kramer, ik citeer hem... De VVD Zandvoort heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat de raadsleden van Zandvoort, maar zeker ook de inwoners... het recht hebben om de beelden van de windmolens te zien. Nu het ministerie de bijeenkomst heeft afgeblazen... hebben wij een WOB-verzoek ingediend. Dat is de Wet Openbaar Bestuur, om even de afkorting u duidelijk te maken. Wij vinden dat de beelden openbaar moeten worden voor iedereen en wel zo snel mogelijk. Ook het CDA-Kamerlid Agnes Mulder heeft vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur. over een afgelaste informatiebijeenkomst voor raadsleden van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk. Dat allemaal over de geplande windmolens langs de kust daar. De bijeenkomst werd afgeblazen toen de raadsleden aangaven dat zij de gegeven informatie niet geheim wilden houden. Blijkbaar is er meer informatie over deze windparken. De Tweede Kamer neemt hier uiteindelijk een besluit over en ik zou die informatie dan graag hebben. Het CDA vindt het draagvlak van essentieel belang om uiteindelijk te komen tot meer duurzame energie. En wij zien dat het draagvlak voor windmolens langs de kust op een moment niet aanwezig is liever plaatsen we ze verder weg op zee, in ieder geval buiten de 12-mijlzone. Nou, meer daarover ongetwijfeld binnenkort, luisteraars. We houden u als lokale omroep daarover zoveel mogelijk geïnformeerd. De politie heeft donderdag tegen middernacht op de Keesomstraat in Zandvoort... een 41-jarige Zandvoorter aangehouden. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een 17-jarige Bloemendaler... met een hongbooglubbel. Bloemendaal zat op een snorfiets en die werd door de verdachte eerst geraakt, maar na het slachtoffer een klap op zijn arm kreeg. De zandvoorter is inmiddels ingesloten en de politie onderzoekt waarom hij tot zijn daad is gekomen. Bij een geweldsincident aan de Lange Herenstraat in het centrum van Haarlem zijn gisteravond twee personen gewond geraakt. Rond de klok van half twaalf stonden diverse agenten met kogelwerende vesten aan rondom de flat nabij het station. De persvoorlichter van de politie laat weten dat het een conflict in de relationele sfeer is geweest waarbij twee personen gewond zijn geraakt. De dader is vervolgens op de vlucht geslagen. Via burgernet riep men uit te kijken naar een man met een groene, mooie kleur, jas met witte rits en oranje randjes. De man is ongeveer 1,70 meter lang en draagt zwarte schoenen met een doodshoofd. Gezien de dreigende situatie was de politie met groot baterieel uitgerukt... en liepen agenten met kogelwerende vesten rond met de hand bij het pistool. Volgens onbevestigde berichten hebben bij de politieactie... mogelijk twee agenten vastgezeten in een lift van het gebouw. De brandweer werd hiervoor opgeroepen om te assisteren. Zodra de situatie veilig was, kon de brandweer de flat in. Verwachting. De komende dagen, luisteraars, staan in het teken van buien weer. Tot en met woensdag komen regelmatig pittige buien voor, met kans op hagel en ook onweer. Er staat ook een flinke portie wind en bij een niet al te hoge temperaturen voelt het kil aan. Komend weekend slaat het weer om naar een voorjaardachtige type, gelukkig maar. Er waait een stevige westenwind, de temperatuur ligt vandaag rond de graad 4 en het is op een zeer lokaal buitje na, voornamelijk droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de buienactiviteit verder toe. Bij de buien is, ik zei het al eerder, de kans op korrelhagel en lokaal ook een klap onweer. In de kustgebieden, bij ons dus, neemt de westenwind toe tot hard, windkracht 7. En is bij buien kans op zware windstoten van circa 75 km per uur. Pas dus op als u nog langs de weg moet. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. Er zijn brede opklaringen en dan daalt de temperatuur tot een graad of twee. Eind van de nacht neemt de buienkans vanuit het westen overigens weer toe. Morgenochtend is het ook buien, net als vanmiddag. De kans op buien met korrelhavel en een klap omweer. Tussen de buien door wordt het een graad of 7 en de loop van de middag neemt de buien de activiteit af. De wind draait, sorry, de wind waait morgen uit het zuidwesten tot westen en is meest matig boven land en vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6 in de kustregio's. Ook woensdag waait er een stevige wind uit westelijke richting. Het weerbeeld bestaat uit de zon, een enkele bui... en het wordt maximaal 8 graden. Donderdag lijkt een overwegend dag te worden... maar vrijdag is er weer kans op enkele buien. Op beide dagen wordt het dan circa 8 graden. In het weekend, ik zei het al, krijgt een gebied grip op het weer... Dit levert vervolgens droog weer op met beduidend minder wind. Zaterdag wordt waarschijnlijk een, een vrij bewolken dag, maar vanaf zondag is er ook regelmatig ruimte voor de zon. Met maxima van een graad of 13 begint het dan al aardig op talenten te lijken. Tot zover het weerbericht bij Zier en Lunst. Zandvoort lunst met maandag en dinsdag Charles duif, Dinsdag assistentie van Doit en Pierik en de woensdag, donderdag en vrijdag... daar gaat Ruud en mijn collega, dat weer allemaal voor zorgen. Normaal op de maandag kwart over een Joop van Ness. Joop is ziek geweest. Hij is herstellende gelukkig. Hij is even in het ziekenhuis gelegen en we hopen dat Joop snel weer op de been is... om ons te informeren over alles wat er in het weekend in Zandvoort is gebeurd. In ieder geval was er in het weekend een heerlijke bluesavond bij Laura Allen Harley heb ik me laten vertellen door Albert Jan Vos. Nou, Albert Jan die kan het weten en uh... we gaan nog even nabloezen, dat doen we natuurlijk met Gary Moore, I still got the blues. So En net als, uh, als ik van muziek houd, dan moet dat de liefde zijn. Liefde voor muziek, it must be love. Dit Brian Olander. I never thought I'd miss you. Half as much as I do. I never thought I'd feel this way. The way I feel about you. It must be love, Brian. Allende was dat. Misschien wel voor Rosa. Liefde voor Rosa, kan toch? Rosa, Rosa, Rosa, Rosé, Rosé, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa. Zandvoortland, steeds smakelijk. C'est le <tonguele> plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège Qui prend les rêves au piège Et dont il est sacrilège De ne pas sortir malin C'est le tango des bons pères Qui surveille l'œil sévère Les Jules et les Prospères Qui seront la France de demain Rosa, Rosa, rosa Rosé, rose, Rosa rose, Rosé, Rosas C'est le tango des forts en thème buitonneux jusqu'à l'extrême Et qui recouvre de laine Leur cœur qui est déjà froid C'est le tango des forts en rien Qui décline de chagrin Et qui seront pharmaciens Parce que papa ne l'était pas C'est le temps où j'étais dernier Car ce tango rosa-rosé j'inclinais à lui préférer déjà Ma cousine rosa Rosa, rosa, rosa Rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas Rosaroon, rosis, rosis C'est le tango des promenades De parsole sous les arcades Cerclés de corbeaux et d'alcades Qui nous protégeaient des pourquoi C'est le tango de la pluie sur la cour Le miroir d'une flaque sans amour Qui m'a fait comprendre un beau jour Que je ne serais pas Vasco de Gama Mais c'est le tango du temps béni Ou pour un baiser trop petit Dans la clairière d'un jeudi Arrosi cousine rose rosas, rosa, rosa, rosa, ros, C'est le tango du temps des héros J'en avais tant des minces, des gros J'en faisais des tunnels pour Charlot Des auréoles pour Saint-François C'est le tango des récompenses Qu'elle est à -ce, ceux qui, qui ont la chance D'apprendre dès leur enfance Tout ce qui ne leur servira pas Mais c'est le tango que l'on regrette Une fois que le temps s'achète Et que l'on s'aperçoit tout bête Qu'il y a des épines au rose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 My father died, never wishing to hide my tears And at 65 years old, my mother, God rest her soul Couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken Leaving, leaving her to start with a heart so badly broken Despite encouragement for me, no, no When she passed away When she passed Cried away. and cried away. Cried and cried all day Alone again Naturally Kijk, ik op mijn klokje. Het klokje van gehoorzaamheid gebied mij even toch gaan onderbreken... voor reclame, Niels' reclame. U luistert naar Zandvoort Lunch als u nog moet lunchen. Een hele smakelijke lunch toegewenst. En heeft u uh, het voedsel al naar binnen gewerkt? Nou, is een hele goede bekomst dan, hè? En dan straks na één uur weer. Blijf luisteren. Met nog veel meer mooie muziek. En natuurlijk na de klok van 1 uur, direct na 1 uur... naar Niels' reclame, uh, stukje cabaret, gaan we lachen. Tot zo!